De originele cobra heeft een verwoestende kracht als hij ontploft. De kwaliteit is zo slecht dat de bom ook onverwacht kan ontploffen. De politie heeft de afgelopen tijd 25.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, waaronder duizenden cobra's, maar het is minder dan vorig jaar. En Voor de tweede nacht op rij zijn in Utrecht voertuigen in brand gestoken. Zeker zes auto's en een scooter zijn uitgebrand. De branden woeden in de wijken Kanale Eiland, Hooggraven en Ondiep. Utrecht was niet de enige plaats waar auto's een brand zijn gestoken. Ook in Den Haag, Hees, Os, Noodorp en Veen hebben autobranden gewoed. Het weer bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen 2 en 8 graden. Tijdens de jaarwisseling is het droog, bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen op nieuwjaarsdag kan er regen of natte sneeuw vallen. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleefd het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. Tobak leeft. De wonderwereld van Tobak leeft. All Asian running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Star seems right tonight. Nou, zijn wel veel sterren van ons weggevallen, hè? Dat is wel uh, triest. Oh. Afgelopen uh, voor gisteren of zoiets nog weer Alan Williams. Niet, niet, nee, niet uh, de vader van Robbie Williams of van uh, Ro Robbie Williams. Maar gewoon de oud-manager van The Beatles. Is het nou Robin of Robbie? Uh, het is Robbie en Robin Williams. Robin Williams bestaat niet meer. Maar goed, dit was Stars. Nou, je hebt die andere ja. nog, die... Uh... Stars. Ja, stille Ja, Stille nacht. Ja, dat is Robby. Dat is... Hebben we gehad. Robbie, hebben we gehad. Robin, Hallo. Robin. Hebben we gehad. Kerst hebben we gehad. Hou eens op over die kerst, gek. We zijn helemaal klaar mee. Ja, wij hadden het over Robby en Robin. Ja, ja jullie houden het over die zon. Ik sta nog met je vast in kerst. Komt door die uh, stars. de... Dat is een beetje wat niet meer bestaat. Rema, jij ermee genokt. Het is uh, alweer <lacht> tijd voor... Een kijkje in het verleden. <lacht> ja. Wat gebeurde er door de jaren Jongens, heen? Jongens, even op één lijn nu, hè? Ja, ja, jij, ja, jij had het net over een bandje wat niet meer bestaat. Nou, een jaar geleden, uh, was, uh, ja, sinds een jaar, bestaat de VND niet meer. Ach nee. Het, uh, het is vandaag. Uh, ik uh, wilde precies... het net toch ja, ja, Ik gaan vandaag om nog een boodschappen te doen met ze. zijn er niet meer. Ah shit. Oh ja, shit. Ik oh, moet sorry. wel heel eerlijk zeggen: dit jaar, ik, ja? ik had altijd zoiets van, nou, ah, de VND, ja. Moet ik daar? Ja. En dit jaar had ik best wel vaak eh? dat ik dacht van... oh, ik moet dat even, dat haalde ik altijd bij de V&D. Oh, oh shit, waar ga ik dat nu halen? Had ik dat even eerder gedaan, had ik die winkel nog kunnen redden. Zo is ja. dat nog een keer geweest, hè? Ja, ja. ja, ja, ja, ja precies. het is gewoon onze schuld. Ja. ja, ik mis het ook met de kalender. Nou ja, ook. ik uh, rijd elke week langs de uh, V&D, dus ja. ik wist al dat hij niet meer was. Want het is een heel groot, mooi gebouw. Ook, uh, ja. ja, vertel. Wat In meer? 1472, maar liefst 544 jaar geleden... De gemeente Amsterdam verbiedt het gooien met sneeuwballen. Huh? Er staat ook niemand en moet met sneekluiten werpen. Nog maagd, nog wijf, nog manspersoon. Nog, nog, mans nog, nog wijf, nog manspersoon? Nog maagd, nog wijf, nog manspersoon. Dat was de tekst die erin stond. Dus maagd, maagden ook... en, uh, en wijven, nog manspersoon. Dus er ja. is een periode geweest dat zeg maar, iemand wel aan het gooien was. En die zei dat hij nog maagd was en die kwam er mee weg dan, zeg maar. Nee, ja, en later hebben ze gedaan, want We doen weg. maag er ook bij... want anders komen mensen ermee weg die zeggen dat ze nog maag zijn. Ja, ja, dan mogen ze wel gooien. Wat een gekke geit hier. Ja. En, uh, en, en uh, bijna een eeuw Wat daarna... hield Willem van Oranje een reden in de Raad van State... in ja? 1564 waarin hij opmerkt... ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten... van hun onderdanen willen heersen... en hun de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen... En met deze woorden werd het conflict tussen de lage landen... met de koning van Spanje, Philips II, openlijk onder woorden gebracht. Dus toen Hi. probeerden we al inderdaad... van iedereen heeft recht op zijn eigen geloof. Okay. Was dat, dus dat kunnen we misschien we. weer aanhalen. Goed ik was idee, dat, zeg. Was dat nou, hing dat nou samen? Was er nou een conflict? Omdat mensen wilden willen uh, wil gooien? Sneekballen <laughs> willen gooien? Nee hoor, dat was er niet maar nee, twee berichten. Nee, het waren twee, twee berichten. Oh, oh okay. ik was maar even was in de man. Het was rond dezelfde uh, ja, middeleeuwen. Ja, dat doen we straks in de vergadering. Heb ik het nu nog een keer over. Heel goed. In 1994 uh, brak brand uit in het Zwitserl Hotel... En uh, dat gebeurde op uh, ja, 94, 94 avond Omstreeks 10 uh, voor 11 brak er in de Therese-veestal uh, een grote brand uit. Waardoor twee kerstbomen die stonden dicht bij elkaar. Bij uh, uh, brandende kaarsen. En uiteindelijk uh, ontstond er een vuurbal. En uh, uiteindelijk uh, zijn er dus 15 mensen bij deze brand om het leven gekomen. En 164 zwaar gewond. Lee Towers was daar te gast met zijn vrouw. Die wist uh, uh, zeg maar uh, te ontkomen. De vrouw had wel uh, brandwonden. En verder was ook Miss Diamond. Dat is een Belgische miss, die was er ook aanwezig. En verder ook Belgische zanger uh, Rocco Granata was er aanwezig. En raakte ook gewond. En na deze brand werd het allemaal wel... Uh, ja, serieuzer aangepakt als je een feest organiseerde. Met kaarsen en open vuur en zo. Dus uh, dat was in 1994. En het hotel is later ook zeg maar, gesloopt. Omdat het, uh, ja het had zo'n slechte naam gekregen. Dat, dat eigenlijk, Ze hebben de naam nog proberen te veranderen. Maar dat mocht niet baten. Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen op deze datum? Ja in 1954 uh, werd uh, ja, een traditie uh, opgezet. Uh, de eerste oudejaarsconferenten. Ah. Deze was nog op de Nederlandse radio. En jij hebt een stukje. Wim Kan. Wim Wim op deze laatste avond van het jaar 1954... bevinden wij ons met de VARA-microfoon... in de kleine zaal van het Concertgebouw te Amsterdam... om samen het kleinkunstjaar uit te luiden. 500 bezoekers wachten in spanning op de komst van de Gouden Koer. Uh, de komst van... Bing dat was een leuk stukje verspreking. Een leuk bedacht. De Gouden. Nee, nee Wim Kamp. En, uh, ik heb echt zitten luisteren. Ik denk, ben echt nieuwsgierig. Ik ken dat niet als voor. Mijn tijd was 1954. En het, Wim uh, Kamp was stond mij veel bekend. Veel grappiger dan dit wordt het volgens mij niet. Uh, nou, toen dacht ik, we staan toch even luisteren. Ik denk, het ging altijd heel veel over politiek. Weet je wel? Dan wil ik iets over politiek hoor. Dus ik zet de Wim Kamp verder aan. Nou, in elk geval, dames en heren, het ziet er allemaal visselig uit. Op deze laatste avond van het jaar. Jong, het jaar wel geweest, hoor jongens, het was jaartje wel. Tjonge, jongens, maar ik heb een jaar achter mijn rug, hoor. Ik, ik denk, wat heb ik daar achter mijn rug, was dat jaar? Maar... Nou, dat gaat zo'n tijdje uh, in geval, door. Is echt, het het is, ik... is natuurlijk ontzettend gedateerd. En je zou echt dingen moeten gaan luisteren uit de jaren zeventig... en begin jaren tachtig, en 83, 84 is je al overleden. Toch? Maar dit was echt tenenkrommend. <laughs> maar ja, goed, het is bijna vijftig jaar oud. Het is vijftig ja. jaar oud, volgens mij. Aantre. Maar goed, Wim kan als eerste Conferentie in 1954. Goed, dus, wat was er nog meer? Wat was er nog meer? wat was er nog meer? nog meer op deze datum of hebben we eigenlijk het mooiste ja, ja, al een beetje het uitges... Een klein, uh, wel actueel iets van Boris Yeltsin neemt ontslag in 1999 als oh, president ja. van Rusland. Poetin! En Poetin, ja. Poetin wordt interim president. Dames en heren, Poetin! Hij was van het, de, de KGB, of de KGB was hij geloof ik, van de dienst ja. En hij schijnt uh, op, op slinkse wijze dus uh, al gestoken, zeg maar. Niemand kent in hem echt. En uiteindelijk is hij president geworden. Uh, hij heeft goede dingen gedaan, hoor. Ja, ik kan je aanbevelen, ja. er staat een de, documentaire op Netflix van hem, van ongeveer maar een half uurtje. Ja. En dan wordt gezegd, uh, hij verdient niet zoveel. Nee. Maar uh, zijn vrienden, die verdienen het des te meer. En ondertussen okay. wordt een enorm paleis gebouwd, ergens aan de Rode Zee. Nee, aan de, de, de, de, de, de Zwarte Zee, ergens ja? daar echt Als je dat ook ziet, echt niet normaal. Maar niet goed, ik geloof, geloof ook dat, dat mensen doet het niet voor het geld doen. Het doet het echt voor het eer en voor het machtsgevoel, denk ik. Dat geld is gewoon bijzaak. want dat geld hadden ze natuurlijk al lang af. Goed, ja. dat is zover wat we allemaal een beetje eruit konden trekken. uit Straks de, de verjaardagen. Ja. Is maar even een uh, leuk gitaarplaatje. Ik zit te kijken wat ik er gisteravond weer op de lijst heb gezet. Oh ja, natuurlijk. Woodface uit België. Nog. Is dit goed? Gert Batens, geloof ik, Gert van uh, Kees Keus. Ja, van Kees Keus is dat samen met uh, Sarah Badens natuurlijk. Hadden zij ooit Kees Keus? En uh, hij is de solo gaan, Woodface. En als je Woodface invoert, moet je echt even zoeken. Woodface Band, dan krijg je ook nog een keer een band voor je, voor je horloge. Want je hebt ook nog een Woodface Band, horloge. En uiteindelijk heb je ook nog een keer uh, nou ja, iets anders van een hout. Ik krijg ook nog een keer het nummer Woodface. ...feest van uh, Crowded House. En dat is ook een heel mooi nummer trouwens... ...om daar nog even naar te verwijzen. Goed, we zaten midden in de verjaardag natuurlijk. Ja, wie is... Ja, we doen weer een kleine greep. Ik was zelf wel verbaasd... Ja, ...hoe oud deze man al geworden is. die Summers. Ja. Van Police. Ja. Hij is... 72 geworden, geloof ik. Hij is van 1942 of zo. Ja. Nee, 74 1974 ja. zelf is hij geworden. En die zomers van... The police don't stand... So close ja. -do -do. En in 1943 ja. was de geboortejaar van John Denver. Die is inmiddels ook overleden. In ja. 1997 al. Toch ook wel een hele bekende... Hij was maar 54 ook. En gelijkjaar met Ben Kingsley. Dat is wel een hele bekende British actor. Die speelde toen uh... Okay. Uh, Gandhi. Oh ja, ik zie het. Ja. Hij had dus ja. zeven Oscars die film, hè? Daar is uh, hij echt mee doorgebroken. Een zeer eigenwijs gezichtje heeft hij al. Ja, hij is echt een geweldig. goede was. En hij die was. speelde ja, ook in Schindler's List. Oh, tuurlijk. Ja, klopt. Ja, ik nee. ken hem weer. Ja. Goed. Ja, en vandaag uh, ook ah, ja. jarig uh, is uh, uh, vandaag 31 geworden is Jan. Ja, en Jan. En ik weet even niet of het nou Jan Smit is of Jan Versteeg. Nee, alle twee volgens mij. Oh, oh, oh, alle twee. Alle twee. Ja, ja wat, nee. nou, wat leuk. 31 is, worden ze alle twee, hè? Ja. Alle twee geboren in 1985. Dat is Jan Versteeg is de, de, de, de presentator van onder andere spuiten en slikken, uh, drie op reis, uh, proefkonijnen. Hij doet een aantal dingen bij BNN. En Jan, Jan Smit is, is van die reclame. En, en Jan Smit van de, is, uh, is, is, van is, is van de brillen. Van de brillen? Nee, van de, nee, nee, van, de van de CNA toch? Nee. Oh, je ja, hebt onderbroek. Onder ah, ja, oh, maar open. dat is wel gelijk, meer op uh, pepermunt is de broek. Ja. Ja, zoiets. Maar goed, in alle twee zijn ze dus 31 geworden. En Jan van Zegge is sinds kort ook zanger. Want ik zag hem bij het afscheidconcert. Want Gordon deed hij het niet onaardig, moet ik zeggen. Dit deed volgens mij een nummer van Frank Sinatra. Verder is vandaag ook jarig, of zou eigenlijk jarig zijn geweest... Simon Wassen, Wiesenthal. Wiesenthal. Wiesenthal. Wiesenthal. Wiesenthal. Wiesenthal. Ja. Ja, Wiesenthal. Hij is ook alweer overgeleden in 2005. Hij is natuurlijk een, ja, hij was een, uh, hoe noem je dat ook weer... Uh, oorlogsmisdadiger, hunter, nazi. Uh, ja. Hunter, hoe noem je dat weer? Nou, een natiejager. Ja, ja. ja. uh, hij heeft heel veel uh, na de oorlog, heel veel mensen opgespoord en achter de tralies gekregen. En uiteindelijk, ik lees nog even, dat hij zelf in twaalf concentratiekampen heeft gezeten. Ja, ongelooflijk echt, hè? Ongelooflijk. Deze, hoe nou, overleef je twaalf concentratiekampen? Ja, daar is vast ja. een film over met Simon Wijsertal. Ja, nou, hij heeft wel eigenman opgespoord hè? Hij is, dat is bijna een van de hond... ergste uh, nazi, uh, nazi's geweest, Eichmann. En dan echt bijna honderd jaar Nooit oud van worden Waar is het al? Goed, heel veel werk wordt doorgezet, uh, wat hij gestart heeft. Goed, wie is er nog meerjarig? Nou, Barry Hughes is vandaag ook jarig. Die is, van, uh, nee. is een, uh, vo een voetbal. Oh also gaan. Nee, dat is Barry Stevens. Oh, ja. Ja, is Barry, Barry Hughes is van dat. Ik wil op mijn hoofd geen kamerbreed tapijt. Ja, ja. dat is die. Heb je die? Van nee? Het? Nee, ik heb het oh. weinig muziek. Want uh, je niet aan gedacht. Nee, sorry. <laughs> En uh, hij is vandaag uh, uh, 79 geworden. Wie is er nog meer jaren? Marcus? Ja, vandaag Clemens uh, Levert. Die is uh, onder andere uh, bekend van, van God Los, Maastricht en oh. uh, Goede Tijden. Nee, hey, dat zijn weer de jongere is weer acteurs. Van, Klemens, Klemens. Vandaag zou ze ook jarig zijn geworden. Donna Sommer. Ja, oh, zou vandaag, Die is toch ook overleden? Die is jou? al overleden in oh. 2012. Toen was ze 64. Ja, nog even een ander die belangrijk En tuurlijk, Mies Bauman is vandaag ja. jarig. Ze wordt 87. En Mies Balmond, ja, nog steeds actief past. Leden zag ze in de wereld door, staat ze weer. En nog steeds voor haar, ja, toen was ze 86. Echt mensen kon ze goed verwoorden. We even een leuk fragmentje van vroeger. Ja, leuk. En ons laatste onderwerp, dames en heren, in dit programma zonder jaaroverzicht... Dat is de man of de vrouw in de stoel. Het is een man dit keer. Ja? En ik mag u wel gaat, onthullen, dat gaat het over mij? in het afgelopen seizoen nou? de allermeeste verzoeken bij ja? ons zijn binnengekomen. Ja, voor mij natuurlijk. En het ging over uh, een of andere sterretje uit Noord. Uh, was het niet. Uh, Als een beetje zijn naam kwijt. Nou, goed, maak ja, dat was het echt. Dit was trouwens uh, in 1966 op deze dag dat okay. dit deze uitzending was. Godfried Bowman. Godfried Bowman was daar. oké. Okay. Okay. Goed. Wie uh, nog meerjarig? Ja, eentje? ik weet niet of je deze ook al kent. Joey McIntyre. Nee. En dat is de Amerikaanse singer-songwriter. En hij is oh, vooral bekend als jongste Kansel. lid van de groep... New Kids on the Block. Oh ja, New Kids on the Block. Ja, nou, die waren toch ja. heel bekend. Ik heb wel een New Kies on the Block. Had je vroeger ook namelijk. Oké, okay, maar denk. het was echt een van de meest succesvolle boybands... tot die tijd. En ze gingen uit elkaar in 1994. Oké. Okay. Dus, uh, nou, tot zover de verjaardag. Uh. Ja. Dames en heren, uh, tot zover de verjaardag. Omdat je gefeliciteerd. Ik vond het wel leuk hoe je, het over een Amerikaan had, meteen met een Amerikaans accent ging praten. Zeker. Sure. Dat heb ik getraind zo wel, met wat extra kracht bij te zetten. Dubstar. de jaren de tijd dat we de britpop echt de hoogtijd vieren. Dubstar en Not So Merk nou. Nee hoor, ik ben niet zo depressief nu. Echt niet. Nee, ik ben echt niet zo depressief. Nee, maar zo klonk het wel. Dus. Goed, wat we ook wel vergeten wel waren. Ik wel na deze plaat. Ja, nou deze, oh, daar heb jij te pakken. Nee, ik word er alles vrolijk van. Dat is ziek. Dat is wel grappig. Maar als sommige plaatsen zo depressief zijn... dan denk ik... Haha, jezus, wat een luchtmoment wel mee met mijn leven. Als ik het zo hoor. Je hebt het veel zwaarder. Wat mooi, is weg. Kan ik van me afschudden. Nou goed, we waren nog een beetje eigenlijk aan het kijken... wat er nog meer gebeurde door de jaren heen op deze datum. Maar ik kwam eigenlijk terecht op dat het licht... Het, het lichtbolletje van... Um, hoe heet nou? Weer? Tom, uh, Thomas Edison. Thomas Edison. Een beetje bekend werd. Want wat hij gedaan had, namelijk om zijn bedrijf... had hij maar kerstverlichting had hij opgehangen. Om te laten zien wat zijn nieuwe uitvinding was. Hij had tientallen kerstverlichtingen opgehangen. Ja. Gloeilampen. en uh, Gloeilampen, dat was toen nog geen kerstverlichting. Want niemand kende alleen uh, de kerstverlichting. En uh, uiteindelijk is hij daar groot mee geworden. En iedereen denkt dat hij het echt hij heeft uitgevonden... het elektrische licht. Dat is helemaal niet waar. Hij heeft in zijn leven ongeveer 1400 octrooien opgekocht... En deze lichtbalp is door iemand anders al uh, eigenlijk bedacht. En door, weer door iemand anders verbeterd. Nog eens een keer verbeterd. Uiteindelijk heeft hij dus het opgekocht en geperfectioneerd. En uiteindelijk heeft hij het op de markt gebracht, deze Edison. Wat een valsspeler eigenlijk, hè dan? Wist je dat, dat, hij, eigenlijk, dat hij eigenlijk krantenboy was? Hij was krantenjongen? Ja, van, van, dus is van krantenjongen het miljonair. Komt het van hem vandaan? Eigenlijk wel, ja. Hij is krantenjongen. Oh. Hij had, zeg maar... Hij reisde mee met de trein in een van die wagons. Daar had hij gegeven met, met wat spaarsen, had hij daar een soort laboratorium gemaakt. En daar deed hij alleen proefjes. Want hij was helemaal gek van scheikunde. Hij had last die boeken ook helemaal binnenstebuiten. En uiteindelijk is er brand ontstaan in die trein begon. En toen raakte hij zijn baan kwijt. En uiteindelijk heeft hij een kind gered. En toen mocht hij een opleiding volgen. En toen uiteindelijk is het eigenlijk wel, wel goed gekomen met hem. Toen is hij helemaal gaan specialiseren. Hij heeft laboratoriums opgezet. Hij was een van de eersten die echt complete laboratoriums opzet om dingen te gaan onderzoeken. Uh, dat ja, uh, yeah. spin-off. Goed, als we het over elektrisch licht hebben. Ja, nou ja, niet naar elektrisch licht. Nee? Juist uh, een kaarsje aansteken. Want KWF heeft een actie. Die hebben allemaal lampionnen neergezet op de afsluitdijk. Ja? En je kan een lampion kopen van KWF en dan kun je die voor iemand aansteken. Oké, okay, ik hoor de ondertoon. Nou ja, ik vind <laughs> het slecht voor het milieu. Je... Al die lampionnen die, op, die, op, op die dijk en dat gaat wegwaaien. Denk je dat en er dat... vannacht gaat gebeuren met het milieu? Ja, dat vind ik ook slecht voor, ben me... ook slecht voor het milieu. ben ik, ben ik ook op de Je, tegen. Ergens weet je ergens hoeveel, trekken. Weet, weet je hoeveel uh, fijnstof er in, uh, in de lucht komt? Uh... Maar is, waren het echt allemaal kaarsjes? Of waren... Ja, het zijn allemaal kaarsjes. Echt kaarsjes, dus ja. die zijn allemaal aangestoken? Ja. In de zorg is ook nog heel veel werk hoor, zeg ik dan altijd. Maar ja, goed, dit heeft wel heel veel geld opgeleverd, geloof ik. Ik hoop het voor, de voor natuur Het is dat, voor de natuur, toch, dit? Ja, dit kaart. is voor de natuur. Okay. Ja. Ja, wat, ja, mensen willen ook al wat voor terug. Als ze iets doneren, willen ze ook iets moois. Het was een schouwspel. was een dramaverhaal willen ze terug. Maar nu hebben ze iets op de afzetdijk teruggekregen. Ja. Het is ik wel denk waar. dat het, is... het wel een grappig gezicht is. ja Al die lampionnetjes op de uh, een, waren een beetje afzetdek. kerstig, hè? Er waren duizenden, geloof ik. Het is geen alle. kerst meer. Ja, maar het, is wel heel, het is wel het feest van het licht... De wisseling van de, Niet over Jezus beginnen, mag niet hè, de, de, de zon, De wisseling van de zon. bijzonder uh, zonnewel. Oh, dat is, ja, precies, ja, ja. Ja, we gaan nu weer... Uh, heb je niet gemerkt vannacht dat het al iets eerder licht was? Ja, dat zag ik vanochtend. We ja. uur 10 voor 9 was licht. Ach, oh, wat was het lekker op tijd licht. Nou, ja. hè? Echt. Hmm. Goed, straks de Zandvoortse bericht. Eerst maar dus even een lekkere feestmuziek naar Amsterdam. Not so manic nou, zeg hem op. David en the Dutchman. Roll the dice. Roll Ik ben niet van de roll of dice, ik ben niet van de gokken. Heel veel mensen hebben wel zoiets ja ik ga gokken. Die miljoenen ga ik vandaag winnen. Er was ook die afgelopen week in de klaskant van de lezer. Dat sommige mensen die heel veel miljoenen hadden uh, gewonnen zeg maar. Ik wilden verdiend zeg maar, dat is allemaal niet waar. Wanneer heb je iets verdiend? Hè? Nou, die uh, hebben ge, uh, gewonnen zeg maar met uh, ja, de staatsloterij of die andere fuck organisatie. Want ik vind het altijd echt schandalige organisaties. Die zeggen dat ze de wereld helpen, maar ze zijn allemaal een gok zijn ze mee bezig. Maar die uh, mensen hebben eigenlijk niks in hun leven veranderd. Alleen ze verbouwen af en toe eens wat mm -hmm. en hier en daar hebben ze misschien een nieuwe auto gekocht. Dus uh, het leven, dan moet ik zeggen dat die mensen het leven hebben goed hebben opgestart. Want blijkbaar komt er wat geld bij en ze veranderen niks. Dus dan zit je op het goede pad. Ja, ik zit ook doen. altijd te denken van, oké, okay, als ik nou heel veel geld zou krijgen, wat zou ik dan nou veranderen in mijn leven? Nou, eigenlijk kom ik erachter dat ik niet zo heel veel zou veranderen. Ik denk nou ben ik goed bezig, ga ik zo door. Ik zou, ik zou een andere auto nemen. Ja. Yeah? Ehm. Uh, ja, wat lekker vakantie gaan. Voor de rest, ja. ja. Ik, ik woon prima. Misschien ja. wel een beetje wat verbouwen. Een nieuwe keuken, dat is wel hard nodig. Ja, maar... precies. Ja. Het is, uh, voor de rest, ik zou niet in een kast van een huis komen. Ja, ja, uh, vind je het gek dat de economie niet goed gaat als iedereen gewoon maar op zijn geld blijft zitten? Hè? Dat kan ja, toch niet? Geef het uit dan. Ik geef het uit Ik dan. ga het beleggen. Ik investeer het in, in, in, in startups. Ja, kijk, okay, dat moet je doen ja. In, in bedrijven. Je moet bedrijven helpen. Precies. Laat het geld een beetje rollen, maar dan. Uh, uh, verantwoord. Nou goed, die is eigenlijk al het tijd voor de zand. Voor de dames en heren. Ja volgens mij. Ja, Oké, oh. oh. oh. oh. oh. hey, uh, yeah. Nou vertel. Uh, ja, uh, tijdens de storm begin december is er een kozijn aan de watertoren naar binnen gewijd. Wat? Wat de? Bellen, ga bellen. Nou, toen is dus even rondgebeld en inderdaad voor mij zijn er allerlei organisaties gebeld en die heeft die weer gebeld en die heeft die gebeld en ja, die is nu meer verantwoordelijk. We hebben het van de hand gedaan dat pand en ja, geef het. Nou ja, we zien het wel en het staat nog steeds. Uh, uh, niet helemaal uh, gemaakt. Uh, er is een, eentje is stuk en eentje is naar binnen gewaaid. En het, is toch, het zou toch wel prettig zijn... als er wat aan gedaan wordt. Er schijnt dat twee, sinds 2013 is er al iets stuk. Nou ja, wie heeft er last van ja. omdat het zo klappert of zo? Nou, het is gewoon armoedig. Het ja, aar... hele plein is armoedig. De hele politieke Romein is armoedig. Joh, kan het gebombardeerd worden, dat plein? Maak er een groot gat van. Het is een, ja. een energiezuigend iets daar gewoon. Okay. Doet weg. Verkoop het. Je rijdt er nooit langs. Die zitten er echt wel mee, dat merk ik. Ja. Nou, waar, waar wij een beetje mee gezeten hebben ze afgelopen week. Want ja? vanaf dinsdag zijn er allerlei zeesterren aangespoeld <huch> op het strand. Maar echt heel veel, hè? Okay. Ik heb er foto's van gezien. En uh, ze, bij, ze gaan dus bij uh, Callands Oog, et cetera... wordt het bij de strandpavio's opgeruimd. Ik weet niet wat ze hier gaan doen. Maar ja, omdat de dode dieren gaan stinken... Uh, ja... We gaan ervan uit dat ze verdrogen en dat ze dan uiteindelijk weer in het zeewater terechtkomen. Maar ze zijn aangespoeld door een combinatie van harde wind en koud water. Het water heeft als gevolg van de harde wind de zeebodem losgewoeld. Ik, ik, en de lage temperatuur van het water heeft de ik wist niet, dieren verslapt. Ik wist helemaal niet dat hier überhaupt zeesterren zouden. Nou, het, zijn echt, het is echt niet normaal. Je moet, je moet de foto's Kijk, maar even kijken straks. Hier zal de Wereld Natuurvolts iets moeten doen. Deze beesten zijn al aangespoeld. Die gaan al dood. er zijn al een dood. Ja. Uh, droog ze en verkoop ze dan voor 5 euro per stuk. Ja. Kijk, dan heb je niks belastend gedaan. En toch heb je iets van de natuur naar naar huis genomen. Dat lijkt me een goed plan. Maar ik dat hoor nu ook zoekvallen. gelijk die SpongeBob roepen. Oh, Patrick! Patrick, Patrick hey, waar maar, ben je dan? Nou? Hé, hey, waar is Patrick? Er liggen Patrick. allemaal Patrick's op het strand. <laughs> nou, Patrick... <laughs> Oh, geniaal. Zielig. De gemeente Zandvoort biedt inwoners in de wijk met de parkeervergunning... mogelijkheid om digitale parkeervergunning aan te vragen. Voor 80% wordt het ook al gedaan, hoor. Maar zullen willen nog even wijzen? Doe het nou digitaal? Dat is gewoon een stuk een heel stuk daarover. Nou nee, ja, goed. Uh, stimulans. Vertel. Marcus. Ja, de... Uh, uh... Het is spannend. De no. finalisten van de uh, Fluitketel Curling Cup zijn oh, ja. bekend. Ja. Uh, uh, het is het uh, curlingen met uh, fluitketels. Dus uh, ja, grappig, uh, grappig initiatief. Er zijn elf teams. Ze hebben zich geplaatst voor de uh, komende uh, uh, uh, het? finale, finale. Ja. op uh, dinsdag 3 januari. Dus ik zeg, kom allen... En kom er naartoe. Je had het al gezegd: het is Kamerkoor de Ik kan tot Tori. En Ubi-Caritas. Dat He is, is, is, is een ander koor dat ook onder de leiding staat van, van Jan Peter Verstegen. Ja. mijn broer. Maar die, ja? die zingen vaak bij begrafenissen. En, en, en trouwrijtjes, speciale okay. liedjes. En die van, hebben dus taf. 1100 euro opgehaald. En euro dat voor. gaat naar de regionale voedselbank. Ja, maar, nee, maar eigenlijk wou ik zeggen: ik ja? dacht dat je het ging hebben over de. Eindejaarsdienst vanmiddag om vijf uur. Oh, is dat? Want in de Achterkerk is dat om het oude jaar uit te luiden en het wordt dan. Uh... Ook met het lied van uh, Halleluja van Cohen wordt het afgesloten. En uh, er wordt even stilgestaan bij wat er allemaal gebeurd is dit jaar. Ik vind het wel mooi als afsluiting. Nou, en als je nog meer wil lezen over wat er allemaal gebeurd is... in, in een rondom Zandvoort, in de, kret, in de kletskant wil ik zeggen... in de Zandvoortse krant, heb je Dat een, een overzicht. overzicht per maand... Uh, zie je wat er allemaal uh, gebeurd is. Dus ik vond het erg leuk om nog even door te nemen. Wat grote dingen zoals het, onder andere zie ik hier... Riek Jans, die is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat was al in januari. En ja. uh, Verder ook... Uh, de twee sportievelingen, de Servische vluchtelingen, broers, weet je, Mo en Ali, die uh, mogen niet in Zandvoort blijven. Die moeten toch uiteindelijk uh, verkassen naar een uh, loon op het zand. En uh, ze mogen wel blijven sporten, want daar zijn ze er ook goed in. Dat moet je ook uitvergroten als ergens goed is. Nou, verder, van, uh, verder het hele politieke gebeuren. natuurlijk. En, met, uh, en we hebben de windmolens tegengehouden, toch? Dat ja, was dit jaar, toch? Ja, die komen er niet. Officieel komen ze er gewoon helemaal niet. Nee. Dat was dit jaar, <laughs> toch? Ja, dat was dit. Sinder, moet ik kan nog gebeuren. vertellen, het, het nieuwjaarsconcert van 2017... Ja? dat is in de Achterkerk volgende week. En er zijn diverse... Poren die eraan meedoen. En uh, het is echt de moeite waard om uh, inderdaad iedereen gelukkig nieuwjaar te wensen. En je kan, vrijdags kan je al nieuwjaarswensen doen ja, in ja. Uh, de haven van Zandvoort. Daar zijn bijna alle organisaties bij aangesloten. Ik ja. ben 24 of zo geloof ik. Hè? Die gaan ja, daar een nieuwjaarsreceptie. Ja, ja. Dan kan je alles in één keer pakken. Ben je bent in één, één allemaal... keer klaar. Je bent één keer klaar. Ik kan iedereen van hand geven, even netwerken. Het is echt geniaal bedacht gewoon. Alle bedrijven bij elkaar in plaats van dat je van de ene naar de andere moet rennen. Dat hoeft nu niet. Iedereen krijgt wel een apart hoekje geloof ik. En, uh, krijg je gewoon borden of is het gewoon gratis? Krijg je gewoon uh, borden? Het is, het is gewoon je moet afrekenen, uh, denk ik. Nee, het is gewoon afrekenen. Nee, het is gewoon gratis. die hard zeggen. Komt maar Je moet het zo zien. Van, uh, iedere, iedere organisatie betaalt 150 euro. Nou, Als je 30 organisaties hebt, oh. heb je al flink wat geld. Wa, om, uh, waar? Wapen van, wapen van Zandvoort? Wanneer? De haven van Zandvoort. Van Zandvoort. Ja, ga jij naar Wapen van Zandvoort, Ga gaan wij naar de haven van ja, ja. Zandvoort. Wij gaan naar de haven. En, jongens, allemaal naar het Wapen van Zandvoort. Gezellig ja. jongens, dan gaan we daarna naar de film. En jij er een uitje van. Ja, goed. Uh, nou, ik weet tot... zeker dat mensen van CFM daar ook uh, aanwezig ja, zijn. Dus u kunt daar ons ook een gelukkig nieuwjaar wensen. Zeker. Nou, tot zover de bericht, berichten. Tijd voor die landenkeuze. En wel altijd weer die scheer. Oh. Want hij heeft dat toch weer uitgezocht. Had ieder of ander Franse jobco een uitgezocht. Michel Delpesche, die is 2 januari overleden dit ja? jaar. Ja. En hij had dus uh, het liedje van uh, Pour un Flirt avec toi. Dat, uh, dat, dat, dat heeft mijn Franse leraar ooit uh, gebruikt om ons Frans te leren. Oké. Okay. En, uh, nou, uh, en, en jij vindt het nog steeds een leuk nummer? Ik vind hem wel leuk. Ja, ze denkt dat die Franse leraar... Ja, hier Kampen ziet Borsten. hij er wel leuk uit hoor, die Michel Dapest. Hij oh, heeft een foto uit de jaren... Ja, nee, 70. 70. 70, 70. Ja. Goed, de keuze deze week. Lekkere hapjes. Ja, dan krijg altijd met deze muziek krijg ik dat gevoel, weet je. Dat je denkt: oh ja, toen was de fabeltjeskrandig krandig op de televisie. En toen was ook dit toch op de televisie. Simon Komigel is en kronkel, om elf uur s'avonds de dag af te sluiten. Ja, maar dan was het toch wel een leuk tempo nummer voor die tijd. Voor die tijd was het echt een tempo. Ja hoor, heerlijke muziek. Uh, ja goed, dit was jullie landkeuze. Het is 20 minuten voor 10 in grijzig zandvoort. We hopen in godsnaam dat het vandaag droog blijft ook vanavond. Als kunnen we dat vuurwerk niet afsteken. Want daar hebben we met z'n allen natuurlijk het hele jaar voor gespaard. En dat zal natuurlijk echt een beetje dramatisch zijn. Als we dat straks gewoon niet, uh, niet kunnen afsteken. Dat zou een beetje vervelend zijn. Ja, zeker weten. Ja. Uh, ik heb een bericht trouwens. Dat is wel grappig. Het is een beetje een technisch bericht. Maar ja? het schijnt dus nu dat de Amerikaanse onderzoekers erin geslaagd zijn... om de dunste stroomdraad ooit te maken. Okay. Een draad is slechts drie atomen dik. Nou, dat is heel dun, hè? Atomen? Ja, en ze gebruiken daarvoor diamantoïden. En dat zijn dus de kleinste stukjes diamant die er zijn. Wacht, is dit niet een, is weer zo'n nepnieuws? van de laatste dat zo nou, in is? Ja, ik heb altijd het idee dat het wel echt is. Ja, ja het, het zou wel zou kunnen. Theoretisch gezien kan het. Want de elektriciteit is natuurlijk gewoon je, je atomen die ja? uh, het ver... Um, uh, die zeg maar de elektriciteit doorgeven. Oh, okay. Dus in principe kan het. Ik ja. vraag me alleen heel erg af wat de weerstand is. Want hoe, hoe, hoe goed is die elektriciteit draad? Nou, weet je hoe oh, grappig die... is? Oh, die Hoeveel stroom kun je er doorheen uh, ja, dat is de vraag, ja. duwen? Het is toch kleiner dan... Maar het is, het uh, grappige is dus gewoon dat ieder stukje bestaat uit drie blokjes. Een diamantoïde, een zwavelatoom en een koperatoom. En ze schijnen zich dus zelfstandig aan elkaar te binden. Dat is wel een beetje eng. Huh. <laughs> no. dus dan, nou ja, het zijn dezelfde krachten uh, als waar gekko's gebruik van maken... om met een plakker getenen aan bomen te kleven. Grappig, hè? Nou, ik vond het gewoon even leuk. Meer... Ik wil het even met jullie delen. We ja. meer... Het is wel meer de natuur. We gaan meer de natuur gebruiken, blijkt dus. Ja. Ja. Het, wel, wel het zijn wel dingen die we, die we moeten... Uh, tenminste, als we willen blijven ontwikkelen... Ja? zijn dit wel de dingen die we nodig hebben. Ik bedoel, je ziet... Het naar wat vroeger zeg maar, een computer was, en hoe groot alles nodig was, en hoe klein we het tegenwoordig kunnen maken. En het moet steeds kleiner. Ja, ik, dus, uh, ik vind het bijzonders, heel bijzonder. En dan hebben we ook nog een keer uh, onze uh, man die de Nobelprijs kreeg voor de scheikunde ja. met zijn uh, nanomotortjes. Ja, precies. Dus ik denk, Misschien wow. heeft hij uh, hier ook wel uh, interesse in om uh, daar verder mee te gaan. Oh, die zal dan wel precies weten hoe het werkt. Ja, Dat denk Leuk, ik wel. Die, zal, die gaat natuurlijk binnenkort gaat naar Willem-Alexander nog even zeggen dat hij dat het wil uitleggen. Ik stel voor dat je hem even vasthoudt. Ja, ik stel voor dat je hem even vasthoudt. Dan uh. weet ik het wel. Hou hem maar even op. Ja. Als we het dan toch over een stukje techniek hebben, ja. er uh, is nog een, uh, een nieuwe uitvinding gedaan. Dat is een soort uh, uh, rood blad. Yeah? En uh, daar zitten twee, uh, twee uh, buisjes aan. En daar kun je zelf medicijnen mee maken. Huh? En het is uh, voor veel uh, medicatie heb je bepaalde uh, uh, voor chemische processen heb je een bepaalde be uh, uh, verlichting nodig. Ja. Yeah. En wat ze nu ontwikkeld hebben, is een, is een ding waar je aan de ene kant voeg je uh, uh, de ene stof toe, de andere kant de andere stof. En dan door middel van gewoon de zon erop te laten uh, schijnen. Um, Maak je zelf zeg maar, medicijnen. En dat is ideaal voor bijvoorbeeld op Mars en dat soort dingen. Als we die kant op gaan. Zodat je niet een heel laboratorium nodig hebt. Maar dat het klinkt, het klinkt vrij wel, makkelijk het klinkt wel, medicatie kan maken. Ik, ik kan zeggen, je kan die, gewoon die twee dingen niet gewoon inslikken. Dan komt het in je maag bij elkaar en dan werkt het tegelijkertijd. Nee, nee want er is een chemisch proces nodig. Ja? Om daar daadwerkelijk de, de, de bruikbare stoffen van te maken. Oké. Okay. Ja, dit, dit kan je gewoon bij de V&D kopen. Oh, zo'n Verkeerd voorbeeld. Oh, nee, bij bal.com, weet ik wel, ergens bestellen. Op dit moment nog niet. Ze ja? zijn er nu nog mee bezig. Maar de bedoeling is wel inderdaad dat het gewoon voor algemeen uh, uh, gebruik, ja, gebruik wordt. wordt. En zodat je dus ook als je naar bepaalde plekken gaat waar, waar je niet makkelijk aan medicatie komt. Dat je niet honderdduizend soorten medicatie mee hoeft te nemen. Maar gewoon vijf of zes grondstoffen. En door middel van de juiste dosis gewoon zelf je medicatie kan maken. Oh, ik vind het he? uh, ik vind een mooie uitvinding. <laughs> ik denk dat farmaceutische het niet echt hippie uh, uh, jooi uh, uh, roept nu. Want die denkt wel what the fuck, dat, dat, dat is ons werk. Ja, maar die verdienen toch wel bijna geen geld meer, toch? <laughs> ja, nee. Nee, dat snap ik. Die verdienen bijna helemaal niks meer. Zeker, zo is het. Goed. De zaterdagmorgen kwart voor tien. Tijd voor een mopje muziek. Ja, dat zeggen we altijd hier. Pieter, Bjorn en John. Ain't Talking About... Tussen man en vrouw, hè? Vrouw kan echt doorpraten. En dat een man erbij zit, denk je van... What are you talking about? En dan moet je gewoon nog even een paar keer goed luisteren. En je wil niet nog een keer vragen... Wat, wat, wat bedoel je nou? Je denkt van, oh, ik, ik probeer het te begrijpen. En dan geef je het het einde van het verhaal. Volgens mij heeft het hierover. Lekker mannen heeft het al eens een keer gehad. Dat je denkt, oh, ik heb gewoon niet goed opgelet. Het is volstrekt onjuist. Ja, ik ben niet goed bezig. Goed, Pieter, Bjorn en John, het heet Talking About... Ja, het is een gevoel, dat kan ik niet uitdrukken. Precies, het einde van het jaar zit er aan te komen. Ja, en ook het einde van dit radioprogramma Ja. van dit jaar. Ha, ik zie je thuis kijken van, he, he, eindelijk gaan ze ermee stoppen. Nee, echt niet. He, he. Wij blijven hier zitten. Volgend jaar, we hebben, we hebben ons contract met een jaar verlengd. Ja, wat... wat? Gaan we gaan volgend jaar door. We gaan volgend ja, jaar door. Ja, we ja we dat gaan toch door. Vorige Haan. week hadden we nog een beetje diepe discussies. We hebben, hebben ernstige geslaagde onderhandelingen gevoerd. Ja. En we krijgen. We ja, nee. hebben ik besloten heb dat toen we nu drie keer niks krijgen. We krijgen Kruisselen drie keer, twee niks. keer niks. Precies. Dus we gaan door. En we willen eigenlijk ja. eerst gaan opsplitsen. Zeg maar, uh, wil zelf maar een eigen, eigen programma beginnen en Marcus ook. Maar toen zijn we elkaar gelijk. We hebben er even goed over nagedacht. Dat moet je soms even doen, denk ik. Ja. En uh, nou goed, en sommige mensen gaan er uit elkaar, sommige mensen blijven elkaar. Blij wij blijven bij elkaar. Ja. We hebben het contract nog niet, niet niet. Nee, nee. Jongens, ik heb de vergadering even gemist, geloof ja. ik. Ah, ja, ja, Hier was er weer niet van. Hier was week. er zeker weer <laughs> niet. Ah. Maar goed, uh, uh, dochter, ik heb nog met verbazing zitten lezen over Sylvana Simons. Moet toch altijd weer even terugkomen in Het programma natuurlijk weer, dat ze eigenlijk al uh, artikel 1 had opgezet op 14 december. En pas een week later zei ze, nou, ik zie toch niet zo zitten met DENK. En toen heeft ze het opgezegd bij Denk. Althans, ze heeft gewoon, gewoon een mailtje eruit gegooid en, naar de media. En gezegd: van, Ja, ik kan toch mijn ei niet helemaal kwijt bij Denk. Ja, echt. Ja, het, ik moet zeggen: de afgelopen week is het vrij rustig rond haar. Ik heb er niet echt heel veel op de televisie gezien. Of heb ik nog een keer netten gezitten kijken? Nee, ik heb gisteren wel toevallig gekeken naar Gabbers. Gabbers? Als je het gezien dat nee? de vier mannen ja, die hier het even... niet. Om, ik vond die Roué-verveer verveer wel aardig. We, maar die, die, die was ook gewoon heel zo van... Ja, en dan zegt die Belg uh, tegen hem, die Philippe... Ik yeah? zeg tegen hem van... Of nou eens teruggaan naar je eigen land, dan zegt ja, nou dan kan ik hebben. Als een Belg dat zegt, dat taaltje is zo zacht, dan kan ik alles hebben. Maar grappers, maar wat is het programma? Die hebben met z'n vier opgetreden in een grote. Roeweveer, ik weet niet. Ja, vier. Ja, Jandino, die vond ik het slecht Jandino, ah, ik kan Jandino echt niet uitspelen. Maar uh, oh. zal ik nog een ah, beetje ah, vertellen... Over, ja. uh, als waarschuwing voor inbrekers, mensen. Als jij de dus stukjes karton ziet liggen bij voordeuren, ook bij je buren of zo... Oeh, haal ze even weg. Ja? Want ze blijken dus gewoon die stukjes karton uh, ertussen te doen. Ja? En als ze dan nog steeds er zitten de uh, volgende nacht... dan denken ze, oh, ze zijn helemaal niet thuis geweest. Ja, ze oh, weten bij okay. mij niet dat ik altijd de achterdeur neem, hè? Dus dat, dat, dat is dan weer spannend. Ja, dus jij moet so, ook een voordeur... We, we, we, we, we willen niks weten over jouw uh, seksuele... Uh, jouw voordeur je voordeur en je achterdeur. Oh, Nee hoor, maar het is, uh, het is dus gewoon belangrijk van... Uh, en met letter. je touwtje en je brievenbus hebben we ook echt uh, helemaal geen interesse na. Nee, touwtje, nee. Die, die, nee. die, die, die jagen we allemaal naar binnen s'avonds. Maar ja, ja, de andere populaire methode om het huis binnen te drinken... is dus flipperen tot... Van flipperen tot hengelen. Ja? Dus dan gaan ze dus gewoon met een, uh, een haak erin... om te kijken of ze zo je voordeur open kunnen krijgen. Oh, Oké. Okay dus maar je kan beter inderdaad maar een beetje een drukker dus je moet regelmatig moet je even kijken of er een kartonnetje tussen je de deur zit ja uh, jij, jij, jij dus helemaal want je gaat als vier de deur altijd naar binnen gaan dan kijk je dus nooit bij je voordeur ja maar zo gaat vier de voordeur dus dat, okay. dat is wel weer dus, Nee. Er is altijd iemand thuis. Ik zeg het maar even. Dat is uh, een goede tip. Ja, zeker. Ja, dus ja, ik de haal Ik heb echt periodes gehad. Ik, mijn, uh, mijn sleutel altijd aan een haakje. Hing redelijk dicht bij de deur. En mijn buurjongen die had de, met, uh, de sleutel aan onze gegeven. Van zijn eigen huis. Ja. En die hing ook bij diezelfde, op hetzelfde haakje. En die wist met, de, met een hengel door de brievenbus. Die sleutel van het haakje af te wippen. En dan zo, via die hengel, kwam hij dan bij hem te. En ik denk, echt, ik heb het zelf ook geprobeerd. Het kon gewoon. Ik kom je op het oh, idee. Ja, ja, ja, iets verder weg dus. Iets verder weg. Nou nee, ja, goed, wij hebben altijd de haken erop, dus je kan wel eh, geen engelen Maar dan heb je nog niks. De haken zitten erop, natuurlijk. Hè. Goed, nou, eh. Uh, ja, nu. Precies. Nog even liefde als afsluiting. Group Love. Welcome to your life. Welkom bij je leven. Van die verhelderende momenten. Dat je denkt, oh, shit, oh ja, dit is mijn leven. Ik kan het zeggen, ik heb er zelf. Ja, ik, kan, ik heb er zelf bevoegdheid op. Ik kan het zelf beslissen gewoon. Daar gaat deze plaat over denk groep Loven, Welcome to your life hier in de Dag, morgen dames en heren. Het loopt tegen het einde van het jaar. En uh, daar gaan we eens kijken wat het nieuwjaar allemaal gaat brengen. We hebben een hoop ellende gehad. Een hoop aanslagen op mensen die zijn van ons heen gegaan. En laten we hopen dat 2017 iets nieuws brengt. Maar ik ja, en, en, en waar ben je dan naar nou op zoek? Nou, eigenlijk laat ik het gewoon maar gebeuren. Wat gebeurt, maar gebeurt. Wa, wa, heb je iets waarvan je denkt... Van, nou, dat zou nou leuk zijn als dat in 2017 gebeurt? Oh, ja, jeetje. Ja. Nee, ja, ja, dat het in Syrië een beetje rustig wordt... en dat Turkije een beetje normaal gaat doen... En dat we de politiek wat minder uh, versplinting krijgen... en dat, echt vooral dat populisme, jongens, laat je er niet mee in. Want wij hebben weinig verstand van politiek. En wat de politiek nu gaat doen, is afstemmen op ons... terwijl wij er geen verstand van hebben. En die gaan ook maar wat roepen, want die wil ons tevreden stellen. Ik, heb, ik, ik wil visie van mensen, gewoon. Politieke visie, weet je wel. En dan heb je ook zo'n pijl.nl. die denkt van, hoor, oh, de mensen thuis weten het, die roepen maar wel... en dan gaan wij het uitvoeren. Dat werkt toch niet? Je hebt toch een, een passie nodig, je hebt toch een missie nodig... en als je dat niet hebt, dan... Dan ga je nou ja, van iemand ja, wat uitvoeren. Ik vind, het, wat... ik vind het best een leuk experiment. Het is een leuk experiment en ik hoop dat het. Ik hoop, dat ze, ik, ik ja. hoop oprecht dat ze één zetel krijgen. Ja. Gewoon om het even te proberen: kijken hoeveel mensen daar nou daadwerkelijk. Even kijken ja, groot... maar, maar. Hoe lang, hoe lang zeg maar, mensen daadwerkelijk gaan stemmen? En dat allemaal via een app. Wat je dan kan, uh, kan je zeggen. Nou, ik wil dit of dat. Nou, regel het. En dan lezen we net in de krant dat er heel veel hacks in Nederland zijn. Vooral Rusland uh, doet heel veel hacks. En die kan het allemaal gaan beïnvloeden straks ja, dan. Precies, ja, Dus daarom. ik vind het echt te knullig voor woorden. Daarom ben ik ook voor. Weet ja. je? Dat we gewoon zelf even kunnen flink hacken. En dan pling. kunnen we gewoon pling. En dan krijg je gewoon oh, duizend stemmen daarvoor. Oké, okay, nou doe ik dat. Ja, maar ja, misschien ben ik meer van een dictatuur of zoiets, weet je wel. Ik wil gewoon dat één man gewoon vertelt wat ik moet doen. Nou, ja, daarom vind ik dat ze allemaal gewoon dat moeten doen. En dan moeten we gewoon... Dan, dan, nou ja, ga, dan ga ik gewoon met een groepje hekjes zitten. En dan kunnen wij gewoon oh, ben, oh, jij staat aan die kant. Ja, oké snap Ik denk wel waar we kant ja, gaan we op. Ik heb trouwens, uh, wat voorspellingen over de oh, 2015 hey, van is, een... <laughs> Van, van een, uh, Jan van der Heijden, dat is een parodormaal al iemand. Een iemand met zo'n flessen fles, met zo'n baardje. Ja, dat klopt. Dat ja, wel. ja een helder ja, Hij iemand. lijkt ook een beetje ook op een tuin -kabout. Ja, precies. Maar ja. Hij, zegt, hij zei dus, hij, de voorspellingen die voor 2016 zijn uitgekomen van hem... Ja? was dus dat Hillary Clinton geen president zou worden. Okay. En dat de bitcoin steeds meer in populariteit zou hmm, toenemen redelijk. als betaalmiddel. En de, de en steek worden steekwoorden van 2017. Tegenstellingen, polarisatie, chaos, wereldvrede, atoombom. Dat vind ik alweer eng. He? Ah. Ja, ramp, honger, droogte, kerncentrale, vluchten. Ja? En bij de showbus... Uh, Gordon gaat zich met de liefde van zijn leven vestigen in het buitenland. Ik ben zeer benieuwd. Eén iemand en houdt de... zich daarmee bezig om dat uit te zoeken. Ja. Dat willen we weten. Ja, en te Erika Terfers zal extra in de schijnwerpers komen te staan. Ja. En René Vroger gaat samen met zijn vrouw... een organisatie van de grond tillen om armen te helpen. Okay, en wij het een festival, en dat ze ja, wel langs Italië wint. Ja, Italië, oké, okay, dat vind ik dat wel interessant. Nederland negen. even het Midden-Oosten. Midden-Oosten en andere brandhaarders. Ja, Assad <laughs> zal worden afgezet. En een, een vergelijkbare situatie ontstaat met de laatste dagen van Mussolini. Oké, okay, dus zoals Mussolini waarschijnlijk gegaan is gaat met Assad ook. Is Mussolini al dood? Ja, ja, die was van de Tweede Wereldoorlog, toch? Ja. Oké. Okay. Ja. De Russische Beer gaat te ver met de zin door de reg de Ja, de reg de reg dat, dat klopt, ja. Dat klopt. Uh, ja, goed. Maar ik zie, beter. Ik, zie niks, ik zie niets over. Uh, over uh, Nederland Trump eigenlijk. Ja, hier onderaan, Trump zie ik hier tevoorschijn komen. Heel ah, bon. ah, kijk, Trump. Aanslagen op het Witte Huis en Trump worden voorkomen. Aanval op presidentiële ode geeft schade. Het zijn dus voorspellingen, hè? Yeah. En de roep om impeachment zal menigmaal te horen zijn. De persoonlijkheid vertoonde wat deukjes en vlekjes... die hem in de praktijk wellicht minder geschikt maken voor zijn ambt. En in de vorm van regering komen er wat narcistische, dramatische en roodste trekjes naar voren. Dat had ik ook niet verwacht die dat hij dat kon voorspellen. Die moet veel invloed hebben op de wereldvrede. Dat is echt visisch ja. hoor, dat hij narcistisch is. Dat had ik, nee. Dat is en echt op die regeringsniveau legt de omgeving Trump stevig aan banden. Dus uh, hij wordt behoorlijk uh, inge tegengehouden in door uh, het Senaat en alles. Ik ben okay. benieuwd hoe, uh, hoe lang uh, het duurt voordat uh, uh, Trump de wereld gaat veroveren. Of hij dat dit nee. jaar al gaat proberen of volgend jaar pas. Ik denk dat het allemaal mee gaat vallen, denk ik. Ja, dat zou wel een beetje dooddoener zijn, hoor. Ja, het is wel iets wat je in die films zie altijd. En dit is echt zo'n man uit de film. Dat je denkt, ja, een foute president in een foute film zitten we gewoon. Maar ik denk toch dat ik best wel goede dingen heb gedaan. Want ik lees ook alleen maar foute berichten over Barack Obama. Mooie speech schrijven, mooie speech uitvoeren. Weet ik veel, Maar heeft hij nou echt zoveel voor elkaar gekregen? Ook niet echt. Ook niet echt. Dus Obamacare. Oh, wow. Ja, Obamacare. Maar is is ook niet iedereen laant? anders is het over. Ik begreep het. Ja, er is ja. ook nog een heel stuk over de verkiezingen. Ja, heel kort. Hij wat zegt dus van, van het premierschap het... betreft... ...dit zal bekleed worden door een relatief onbekend persoon. Geert Wilders, oh. tot ziens. Dat gaat niet ja. gebeuren. Nou goed, ik zou zeggen... Uh, ...wees voorzichtig met het vuurwerk. Ja. Uh, prettige jaarwisseling. En ja, ja op, op, volgend tot volgend jaar. Tot in het nieuwe jaar. We ontmoeten elkaar gewoon weer in 2017 voor nieuwe afleveringen. Ja, Kijken wat het hetzelfde. dan ons gaat brengen. We spreken elkaar. Hoi. Hoi, Hoi.